Goedenavond, tweede uur weer van langs de lijn. Ijshockey, kunstrijden en voetbal. Dat zijn de ingrediënten voor het komende uur. We beginnen natuurlijk met voetbal, want daar is de tweede helft alweer begonnen. Bij Liberec tegen AZ, Andy. Hopelijk een beetje leukere tweede helft dan de eerste helft. Want die was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, niet om aan te zien. Geen kansen, een paar kleine mogelijkheden. En dat uh, komt eigenlijk alleen maar goed uit voor AZ. Dat duidelijk uh, op de nul speelt. En uh, die 0-0 staat er ook. Maar het zou leuk zijn als AZ ook in aanvallend opzicht wat laat zien. Tegen de matige Tsjechen. Tsjechen die wel balbezit hebben. Via de linkerkant, via Fleisman. Leisman raakt de bal weer kwijt en dan kan AZ overnemen via de rechterkant met Berens. Berens die probeert het nog wel in de eerste helft, probeerde het nog wel in de eerste helft met wat acties en ook met een schot op doel, maar daar is het eigenlijk bij gebleven. En de Tsjechen ja, zij spelen heel behoudend, heel verdedigend met één spits en daarachter een mannetje of zes die de boel proberen af te stoppen. En dan zullen ze Jan Buitens onder andere moeten stoppen want die is in balbezit, maar geeft aan met zijn armen opzij, ja, naar wie moet ik die bal spelen? buiten Gouden. Leeuw kan ik hem aan niemand kwijt. Dus geeft hij maar grauwe leeuw. Maar ja dat is op dezelfde hoogte als uh, buiten zelf staat. En eigenlijk begint de tweede helft net zoals de eerste helft was. Met een heel rustig en langzaam spelend AZ. Spelend op balbezit. Met uh, Johan Berghoekmoensson die uh, de bal heeft aangespeeld gekregen. Speelt hem naar Johansson. En Johansson weer terug naar Ortiz. Ortiz uh, bal naar de rechterkant naar uh, Rijnen. Rijnen naar Elm. Halverwege de helft van Liberec. Goeie aanval van AZ met uh, Goudelje die hem op uh, Berens uh, geeft aan de rechterkant. Berens weer met twee man meteen tegenover zich. Maar dat betekent dat er iemand anders vrij staat. En dat is Goudelje. Goudelje. Bal weer helemaal terug naar Wuitens. Ja, het uh, is duidelijk. AZ wil met uh, uh, een puntje al genoegen nemen in deze wedstrijd. Als de bal nu de diepte ingaat. Een mooie paas op uh, Goudmanson. Goudmanson probeert de achterlijn te bereiken. Bereikt hem niet, maar speelt hem wel goed terug op viergever. Viergever eh, voorzet richting tweede paal. Wordt weggekopt. Opgevangen door Goudelje. Die schiet. En dan komt de bal in de armen terecht van de keeper van Slovan Liberec. Die het eh, niet al te druk heeft gehad. De heer Kovar. Die de bal meteen uitschiet. Wordt hij opgevangen door AZ? Jawel. En dan is het eh, Goud Mousson, Die een paasje geeft op uh, Ortiz. Ortiz even terug naar viergever. Nee naar uh, Buitens. Die de bal hard naar voren trapt. Maar niet naar een medespeler. En dan kan uh, Liberic misschien gevaarlijk worden. Waren het niet dat Viergever zijn... Uh, Tegenstander van de bal afzet. En dus kan er verder gespeeld worden door AZ. AZ met Goedelje aan de rechterkant. Nu ook de helft van Slovan Liberec Speelt de bal naar Ortiz. Ortiz ziet de opkomende rechtsback back Reine. Wordt aangespeeld. Terug naar Ortiz. Ortiz naar Beres. Die heeft nu wat ruimte. Moet de voorzet komen. Komt de voorzet richting tweede paal. Daar staat Goudmussen om te wachten. Maar de bal wordt weggekopt door Sourel En dan met heel veel paniek verder getrapt door de verdediging... Van Slovan Librec. En dat betekent dat AZ helemaal niet in de problemen komt. Heel veel balbezit heeft. En als ze ook maar eventjes gas zouden geven... dan wordt dit Slovan Liberec echt onder de grasmat. De slechte grasmat gespeeld. Als Berens weer in balbezit is aan de rechterkant. Speelt de bal tegen zijn tegenstander op. Tegen Fleisman. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mag AZ gaan gooien. Doet rechtsback Reine dat. Hij heeft toch wel knap zijn plekje in de basis veroverd... in het team van Dick Advocaat. En dan kan de bal wel voorgegeven worden. Waren het niet dat er weer been tussen zit. Weer van Fleisman. Maar nu ten koste van een hoekschop. En dan uh, komt Goodmanson weer over vanaf de linkerkant om aan de rechterkant die hoekschop te gaan nemen. Het is uh, hoekschop nummer 4 voor AZ. Nog geen enkele hoekschop voor Libretsch gezien. En uh, bij het uh, supportersvak, zo'n 500 meegereisde supporters, gaat Goodmanson de hoekschop nemen. Vanaf de rechterkant met het linkerbeen. De koppers, zoals Wuiters mee naar voren. Ook Gouwenleeuw staat daar. Daar komt die bal richting Leeuw. Die probeert de bal door te koppen. En dan komt, uh, gaat de bal over de achterlijn. En uh, zegt de scheidsrechter dat Gouwe de bal het laatst heeft geraakt. En dus een. Uh... Doeltrap voor Slaman Liberec. We hebben alweer 6,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Een wedstrijd die niet echt het predicaat wonderschoon mag hebben. En dat is een understatement. Het staat 0-0 bij Liberec tegen AZ. Hoog tijd om weer te gaan ijshockeyen op het allerhoogste niveau bij de vrouwen. De Olympische finale tussen Canada en de Verenigde Staten. 2-0 voor Amerika. 6 minuten en 45 seconden nog op de klok. In de derde periode, Ron Berteling, is er een verrassing in de maak, want... De Canadezen hebben wel al drie keer goud gewonnen op de Olympische Spelen ja, met ijshockey. Dan, dan kan je spreken over een verrassing als het zo blijft. Uh, het is zaak voor Canada. En ik zie nu in herhaling een gigantische bodycheck bij de boarding. Door een van de, de Canadese speelsters. Um, het is zaak om, om nu, zeg maar binnen nu en een paar minuten... echt de aansluitingstreffer te scoren. Zo niet, dan, wat je dan gaat krijgen... dan uh, zal de coach uh, Kevin Denien van Team Canada... Uh, zal straks een time-out aanvragen. En ook als ze 2-0 achter blijven staan, de keeper eruit halen... om dan alsnog proberen de aansluitingstreffer te forceren. Ja, dat is veel uh, op hoop spelen. Soms lukt het, meestal lukt het niet. Maar zo zal het scenario eraan uit gaan zien. Ja, want die Canadezen die hebben natuurlijk één absolute ster speelster. Haley Wickenheiser. Die staat veel op het ijs nu. Ja, en maar die moet het gewoon doen dan. Die moet het gewoon doen. Uh, maar Amerika speelt gewoon heel sterk. Uh, maar ook hier zie je weer, ze spelen met het hart. Beide teams spelen gewoon met hun hart. En dan... Uh, dan gaan uh, emoties vieren. Dan ook een hoogtij. Uh, adrenaline gier door, uh, door die lichamen. Maar je ziet ook, dat wordt nu hard gecheckt. Ja. Hoe groot is trouwens die weekendhuizen? Dan bedoel ik niet letterlijk, maar figuurlijk in die sport in Canada. Uh, uh, uh, want ze mochten de vlag dragen. Uh, uh, daar uh, ook een verrassende vlagdrager. Geen NHL-speler, maar gewoon de vrouwen aanvoerster. De vrouwen aanvoerster, en dat is gewoon uit respect naar haar toe. Uh, zij heeft heel veel betekend voor het ijshockey. Vrouwen vrouwenijshoekje. Nou, ik vind het alleen maar mooi als, je dat, uh, als dat gewaardeerd wordt zo. Ja, want ze heeft zelf al, wat was het? Drie gouden medailles zag ik staan. één zilveren medaille op de Olympische Spelen. Ja, dan wordt het langzamerhand wel eens tijd, hè, denk ik. Ja, en dan, uh, dat je dit mag doen. Ik denk dat het over vier jaar niet meer terugkomt. Uh, dat is een afscheidscadeau. Uh, maar dan moet er nu wel wat gebeuren. Er moet wel wat gebeuren. En uh, zoals ik het nu zie... Uh, speelt, tel, of, uh, speelt uh, Amerika gewoon een, ja, een hele gedegen wedstrijd. Nou, we gaan uh, het einde van deze wedstrijd ongetwijfeld meemaken. De komende minuten. Nu ligt het spel heel even stil. Night like this, dat is natuurlijk ook wat die Canadese vrouwen hopen daar in de Olympische finale van het ijshockey rond Berteling, want ze komen gelijk. Ze hebben naar mij geluisterd. ik, heb, ik had een of hotline Ze komen gelijk, in, moet ik niet zeggen, nee, Arnsloes uh, Treffer. Uh, Lous -treffer. Lous -treffer. Ja. Kevin de Nien, ik heb even een lijntje met hem, die coach. <laughs> maar ze hebben een beetje geluk, Het gaat via een, een, een, een, een been van een Amerikaans verdediger. Wordt ge, hij uh, gedeflect. Verrichting veranderd en uh, 2-1. Ze zeggen niet. Uh, hoe mooi die moet zijn, maar als je maar gemaakt wordt... 2-1, met nog uh, iets meer dan drie minuten te spelen. En uh, ja, nu gaat zeker... Wat er, de keeper, als het zo blijven gaat de keeper eruit. Paniek in de tent. Uh, Geweldig. Gewoon kijken zo. Het kan nog ja. gelijk spelen. Ja. Uh, extra time, penalties. Nou ja, noem het allemaal maar. Of shootouts ja, shoot ja. tegenwoordig. Allemaal mooi. 1-2 dus. Canada tegen de Verenigde Staten. Drie minuten en vijf seconden nog te gaan. En die hout kan ik ook bijna zeggen. Hoe lang is het nog bij jou? Maar dat, ja, dat duurt nog wel een tijdje. Nou, een minuutje of 32. Uh, overigens vanmiddag, uh, over ijs ook gesproken. De wedstrijd om het uh, brons. Stond Zweden ook met 2-0 voor. Uh, tegen Zwitserland. En toen werd het 2-2. Uh, en zelfs uh, uh, 3-2 en 4-3 voor uh, Zwitserland. Maar dat uh, terzijde. Uh, ook bij het ijshockey uh, voor het eerst van mijn leven geloof ik... dat ik naar een vrouwen wedstrijd keek. En het was nog leuk ook. Uh, dat moet je ook wel als je in Tsjechië zit. En in Tsjechië na een uh, uur spelen bijna... is uh, om precies te zijn 59 minuten... staat het nog altijd 0-0. En heeft AZ het uh, heel even lastig gehad. En er kwam door een vrije trap een enorme knal... vanaf uh, 30 meter van uh, Fleisman. De man met de hanenkam. En uh, Esteban had daar heel veel moeite mee. Kon de bal maar half raken. En dat leverde de, de eerste... De hoekschop op voor de Tsjechen die dus ietsje gevaarlijker worden. Heeft ook een gele kaart opgeleverd voor AZ. Uh, het was Etienne Reine die een overtreding maakte op de Saki En uh, daar een uh, gele kaart voor kreeg. En terecht, want hij was gewoon te laat. bal is over de zijlijn gegaan aan de rechterkant van het veld. En de Tsjechen mogen gooien. Doen dat aan die rechterkant met Koufal. Een uh, uh, echte Tsjech. Ik zei het al. Uh, acht Tsjechen in het uh, elftal van uh, Slovan Liberec. En één daarvan heeft die bal gegooid. En balbezit aan de rechterkant. Ja, een beetje blind gespeeld. Maar, en goed opgevangen door Wuiters. Maar die speelt de bal wel over de zijlijn. En dan mag uh, uh, Slovan Liberec weer gaan gooien. Nee, AZ heeft ook niet uh, een van de beste avonden. AZ speelt ook niet echt lekker. Maar houdt het in ieder geval achter goed dicht. Vandaar de 0-0 na een uur spelen is het uh, de inborp. Halverwege de helft van AZ aan de rechterkant van het veld. In dit kleine stadionnetje waar in de hoeken uh, een uh, ambulance staat. Voor het geval dat. Nou ja, dan hebben ze bijna een ambulance voor elke uh, toeschouwer zou ik bijna zeggen. Uh, het is... Uh, het liberaatje dat de bal heeft en probeert in de aanval te gaan. Maar uh, nee, het is uh, niet best. Wat er bij de ploegen laten zien. Nu gaat de bal ook weer over de zijlijn. Viergever heeft de bal het laatst geraakt. En dan mag Sloan gaan gooien. En. Uh, Laat dat dan over aan iemand die het uh, ver kan. Want diegene die dat ver kan. En het gebeurt heel ver bij mij vandaan. Dat is dan de nummer 11, Vrijdek. De Tsjech Vrijdek die uh, een aanloopje neemt. Het is, er is daar niet al te veel ruimte aan die kant. In de buurt van de cornervlag. Maar doet dat toch en gooit de bal voor het doel. Slingert hem voor het doel. En dan komt die bal voor de voeten uh, van uh, die man die ik eerder noemde. Die Fleisman. En nu met links schiet hij de bal half uh, volley in de handen van uh, Esteban. En zo wordt uh, Slovan Librec uh, zelfs... Twee keer gevaarlijk en uh, heeft uh, AZ nu wel weer balbezit en moet uh, uitkijken. En zegt de scheidsrechter: je moet nog een keer die uh, doeltrap nemen. Want uh, ik heb het niet gezien dat het uh, goed ging. Nee, het was uh, een overtreding, had hij uh, geconstateerd in de tussentijd. Nou, in ieder geval de vrije trap voor AZ is genomen. Via Rijnen gaat de bal naar Gouwerleeuw. en dan staat het stil. Gouwerleeuw, bal aan de voet. Niemand beweegt zo'n beetje bij AZ. En dus gaat Gouwerleeuw maar lopen met die bal en speelt hij hem. Ja, een armoede maar naar voren blind. Maar er komt de bal toch bij Beres terecht. Via Rijnen en uh, Goedelje uh, weer terug bij Rijnen. Rijnen naar Ortiz. Maar Ortiz speelt Godelja, aan. Die staat tussen twee mannen. En is de bal dus meteen kwijt. En kan er overgenomen worden door Rijnog. Rijnog bal meteen de diepte in. Trappend, hopend uh, dat er iets uh, gebeurt. Uh, waarbij uh, er iets leuks kan gaan gebeuren. Heel boos is hij. Want Jozef Soeral, dat is de hij. Uh, wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Omdat hij een overtreding zou hebben Ik gemaakt. En uh, komt de speaker er nog even tussendoor. Geen idee waar het over gaat. Hij kan alles zeggen, deze speaker. Maar ik heb geen idee waar het over gaat. Balbezit voor AZ in de val. Hij uh, roept voor, uh, trouwens uh, of die auto weg kan. Daarnaast die ingang. <laughs> ja, Naast dat ja, doel. ja, dat uh, rode autootje. Ja, ja. ja. Nou, wie weet ik zo. Ron, die spreekt ik zo... in <laughs> ja, ja, ja, ja. Dat, dat weet ik ja, alles nee, van. Niet, <laughs> <laughs> maar uh, als ik dus niet meer te horen heb. Ben, dan ben ik eventjes dat kleine autootje aan het weghalen. AZ ah, zit nog altijd in balbezit met Goedmundson. Goedmoundson is. Uh... Ah, 6670 toeschouwers zijn er aanwezig. Dat was hetgene wat die man zei. Dus ik kan blijven zitten. Het ging niet over dat kleine rode autootje dat hier achter de hoofdtribune staat. Bal bezit voor AZ. zei ik al. Gaat de bal naar voren richting Goedmoenson. Maar die verliest het komt nu wel. En dan kan er gecounterd worden door de Tsjechen. Probeer dat snel te doen via Pavelka. Pavelka, maar goed onderschept door Jan Buitens. En dan kan AZ, als hij het snel doet, kan AZ gaan counteren. Maar hij doet het niet snel, want hij speelt de bal in de breedte naar uh, en zijn paas op Berens is niet goed. Want daar zit dan weer uh, Fleisman tussen. Nee, het is niet goed. Het is niet best. Maar het is een echte wedstrijd waar uh, toch wel veel dingen op het uh, spel staan. Namelijk de volgende ronde bereiken van de Europa League. Dat uh, moet dan volgende week gaan gebeuren in Alkmaar. Als AZ uh, thuis speelt tegen Slovan Liberec. En dan gewoon hier 0-0 oh. houden. Dat zou mooi zijn. 0-0 oh. de stand hier bij Slovan Liberec tegen AZ. Gaan we gewoon weer naar het ijshockey. Ron Berling. wat een zinderende finale. Wat gebeurt er zojuist? Nou, dan ga ik... Uh... Hebben jullie even de tijd? Ja, we hebben de tijd. <laughs> Canada haalt zijn keeper eruit. Uh, Amerika is, uh, krijgt de puck door een fout van de linesman. Op hun eigen blauwe lijn. Ze schieten dus naar een, een leeg goal. De, we zien dus in de vertraging, Hij raakt de paal, dus geen goal... De volgende face-off, denk ik ongeveer... Uh, wordt er een time-out aangevraagd door uh, Kevin Denien... Door, het, uh, door de coach van Canada. Ze winnen de face-off. Uh, uh, ze houden de puck in het vak en ze maken... ja, ik denk binnen de laatste... maken ze 2-2. Dus uh, we gaan, denk ik, naar overtime. Het lang verwachte scenario, ja. het gehoopte scenario... Ook waar je het over hebt gehad. Nou ja, jij blijft gewoon even zitten. Uh, we laten wel even de klok uh, wegtikken, Want ik weet niet hoe ver we inmiddels zijn. Uh, minder dan een minuut in ieder geval. Maar weet je het, hier ja, komt het. 50, 50 seconden. seconden ja. Kijk, kan deze nu weer een bal bezit? De goalie weer in de goal, hè? De goalie weer in de goal. Vijf ja. tegen 5. En uh, het wordt straks. Uh als het, mocht het zo blijven, dan uh, wordt het vier tegen, in plaats van 5 tegen 5 gaan ze vier tegen 4 spelen. Dat is uh, uh, zeg maar, wat wij noemen een sudden death overtime. En dat is gewoon om zo snel mogelijk, je hebt meer ijstijd, of meer ijs. Je meer, meer ruimte. Te, meer ruimte. En om, dat, om zo snel mogelijk een goal te forceren. En jij noemde het woord sudden death al, dus op het moment dat er gescoord wordt, dan is het gewoon ook meteen afgelopen. Het is meteen afgelopen. Ja. Wat ik dus niet hoop, want ik ben gek op uh, uh, de penalty shootouts. Ja, kun je daarop trainen trouwens? Ja, dat zal wel hè? Ja, maar onder 12.000 mensen op de tribune, uh, het gaat om goud. Dan uh, kan je er wel op trainen, maar ik denk dat je dan vrij nerveus bent. Dan bibberen de knietjes. Ja, ja. Kijken, ja, het is afgelopen. Althans, het is afgelopen. Ja. De gewone normale derde periode, ze spelen nog even door. Derde nee. periode afgelopen, eindstand 2-2. Dat betekent dus dat we die extra time krijgen. Huh? Kunnen we even ademhalen, rond en kunnen we gaan praten over kunstrijden? Want uh, ja, vanmiddag zei ik al, dat wordt de grande finale, die vrije kuur voor de vrouwen. Ja, verrassing, hè? Een verrassing, en uh, ik heb nog nooit zo'n schitterende finale gezien. Werkelijk waren alle vrouwen in die laatste groep die, die rijden nagedoeg foutloos. Dat, uh, dat hebben we echt in, in jaren niet gezien. Karen Venhuizen hier in de studio, uh, voormalig kunstrijdster. Ja, je hebt naar die finale zitten kijken, naar die vrije kuur. Ja, wat, wat ging er mis voor de dame die aan de leiding ging? Er ging weinig mis. Um, ze heeft wellicht een kleine foutjes gemaakt... door de sprongen net niet helemaal zuiver op achter te springen. Dus daar zal de jury iets voor hebben afgetrokken. Uh, maar verder was het programma ook technisch net iets minder moeilijk... dan uh, Adelina Sotnikova, die uh, twee keer een uh, combinatie met drievoudig deed. En dat uh, deed Yuna Kim niet. Dus ja, ik denk toch dat het technisch uh, doorslag heeft gegeven. En zeker die sprongen van uh, Sotnikova, die waren uh, kwalitatief zo goed. Zo hoog, zo zuiver. Ja, daar kon niemand aan tippen vandaag. Want die Koreaanse, die Yuna Kim, ja, dat was de grote favoriete. In ieder geval op papier. Hoewel iedereen had het natuurlijk over die, die, die kleine Rusin, Maar goed, die kwam gisteren ten val... in korte kuur? Ja, Liebnitskaya, de regerend Europese kampioene die iedereen verraste bij het afgelopen Europese kampioenschap, maakte gisteren een fout uh, en ook vandaag heeft ze er weer twee fouten gemaakt, dus uh, ja kon ze de druk niet aan, we zullen het niet weten, ze jaar, is, is pas 15. dus ja, ze won met, uh, met Rusland, won ze goud ze heeft dus uh, al Olympisch goud op zak met het team event en uh, ja, misschien over vier jaar dat ze dan uh, ja, toch dat goud op het individuele onderdeel ook pakt ja, en dan gaat een dame die twee jaar ouder is... Hè, 17 jaar, Sotnikova... -Sot die gaat dan uiteindelijk met het Olympische goud uh, ervandoor. Had je haar van tevoren al op een lijstje staan? Zij is... Uh, ja, in, haar, in haar juniorjaren was ze al enorm goed. Ze is, uh, als ik me niet vergis... twee keer wereldkampioen bij de junioren geweest. Ze was, uh, voordat ze bij de senioren mocht starten... internationaal, al drie jaar... Uh, kampioene van Rusland bij de senioren. Vanaf haar dertiende. Dus ja, die stond zeker in de wachtrij. Alleen de eerste twee jaar bij de senioren... ging het nog niet zo heel goed dachten we van nou ja misschien kan ze die overstap naar de senioren niet goed maken ja dat laat nu toch zien uh, dat ze een beetje poppenkast heeft gespeeld ja. Ja. en dat ze heel goed tegen druk kan hè ja. want dat is enorm. dat heeft ze waargemaakt enorm ja als je hier in Sochi onder deze druk uh, Rusland heeft nog nooit goud gewonnen bij de dames ja dat, dat je dat dan weet te doen dat ja, is fantastisch. Want die Russen hadden natuurlijk nog die kater van de strijd bij de mannen. Uh, Plushenko die daar gewoon vlak voor het, uh, ja, het echt, voordat het echt begon... moest afzeggen wegens zijn blessure. Ja, ze hebben daar misschien wel een beetje een kater van gehad. Wellicht hadden ze het ook aanzien komen. Hm. heb maandag ook al even toegelicht. Maar uh, ja, het, uh, het was voor hun ook heel belangrijk... dat ze dat team event wonen aan het begin van het uh, toernooi. Met ja, Plushenko. Met Plushenko, met Liebnitskaya, ja. met Vlosjezar en Trankov... Uh, en het ijsdanspaar, waarmee je toch aangeeft van... Uh, Rusland. Ja, is op alle disciplines overal het beste kunstschaatsland. Ja, en dat ze dan uh, deze pakken, deze medaille bij de dames... dat was niet verwacht, nee. al hadden ze er wel heel erg op gehoopt. Dus dan een extraatje hebben ze ook wel nodig. Hè? Want op veel gebieden, we hebben het er net al over gehad... op ijshockeygebied, ja, daar falen ze. Biathlon hebben ze niet goed gedaan. De Russische minister van Sport heeft zelfs aangekondigd... dat er een onderzoek komt en dat de schuldigen... Nou ja, zullen worden gestraft, in ieder geval zullen worden aangepakt. Kortom, ze zijn wel blij met dit goud. Ja, ze zijn zeker blij met dit goud. En ik denk ook dat het heel goed is voor Rusland, de Russische kunstrijden. Afgelopen jaren nadat Sloetskaya gestopt is, zevenvoudig Europese kampioenen... hebben ze eigenlijk geen dame meer gehad... die echt op de grote toernooien medailles wist binnen te slepen. En dat ze nu dan het Europese kampioenschap weer terugpakken... en hiervoor het eerst Olympisch kampioen worden... ja, ik denk dat het heel goed is voor de Russische kunstrijden. Hoe hard komt de klap aan in Korea... Ja, dat, dat kan ik moeilijk inschatten. Uh, Yuna Kim is daar echt een heldin. Uh, ook uh, beroemd van uh, tv-shows. Ze heeft daar ook een soort uh, ja, karaoke tv-shows meegedaan. Oh, ze, ze kan nog in... zingen ook. Ze kan nog zingen ook. Um, en ja, de afgelopen jaar heeft ze zoveel pech gehad. Ze is van, van coach gewisseld, wat niet allemaal lekker liep. Ze is uit Canada weggegaan, hmm. terug naar Korea. Ze... Speelt dat trouwens allemaal nog mee in zo'n finale? Heb jij het idee dat het daarom misschien net iets minder was... dan wat ze had gekund? Nou... Ik, ik denk dat ze heeft laten zien wat ze, wat ze op dit moment wel kon. Ze is aan het begin van het seizoen geblesseerd geraakt. Daardoor heeft ze ook de Grand Prix niet meegereden. Um, ja, je, je weet nooit hoeveel invloed dat heeft. Alleen het feit is wel dat ze gewoon weinig wedstrijdervaring heeft gehad de afgelopen jaren. Dus ja, wellicht dat dat op zo'n moment dan toch nog meespeelt. Ja, en dan is dit het allerhoogste niveau, de snelkookpan. En daar moet je het allemaal laten zien. Ja, ja, en hier is de druk natuurlijk het allerhoogste. En uh, ja, ze had natuurlijk gehoopt uh, dat kunstje van Katrina Wiet uh, te evenaren... door twee keer uh, Olympisch goud te winnen achter elkaar. Maar dat is niet gelukt. Nee, De nummer drie Italiaanse Carolina Kostner. Uh, vier jaar geleden ging het helemaal mis voor haar. Ja, en ja. nu een medaille, nu brons. Ja, ja, ik denk dat ze er heel gelukkig mee is. Um, in Turijn uh, in uh, 2006 was ze eigenlijk uh, de grote favoriet, zoals Ja, nu. Um, er lag heel veel druk op haar, zeker vanuit Italië. En toen ging het ook niet goed... Vier jaar geleden in Vancouver ging het ook niet goed. En ja, nu in, in de nadagen van haar carrière, want ik denk dat, ze, denk dat ze ermee gaat stoppen hierna, dat je dan brons vindt uh, met een foutloze kuur. Ik mm. had uh, kippenvel. Ja, ik had kippenvel. Ja. Ja, ik, uh, ik had er ik, uh, ik nog wel meer gegund, maar de anderen waren gewoon beter. Ja, voor ons, hè, voor de kijkers, was natuurlijk die 15-jarige, die Liebnitska, ja, dat was een beetje de lieveling. Uh, uh, nou, je had het er net al over, toch, de druk die heeft ze gevoeld. Wat heb jij voor gevoel met haar? Dat gaat allemaal wel komen. Dat wordt de grote ster misschien wel van de komende jaren. Of toch de Russin die nu dat Olympisch goud heeft gepakt? Nou, ik denk vooral dat ze elkaar naar, naar grote hoogtes uh, gaan brengen. Dat uh, Wat je ook ziet bij Nederlandse lange baans gaat. Van die concurrentie die, die is gewoon goed. Ze maken elkaar alleen maar beter. En naast deze twee dames hebben ze nog een, een heel blik vol. Dus dat, uh, ja, dat belooft echt wel wat hoor voor de, voor de toekomst. In ja. Ja, die heeft wel, wel laten zien dat ze onder druk kan presteren. Alleen op dit moment, ja, zo'n groot journooi, ja Ik denk dat het nu haar even te veel werd, maar ja, die komt er zeker wel. Het mag ook wel. Ja. Hey, wanneer gaan we weer eens een keer in Nederland te zien op de spelen? Ja, we doen ons best. Ja, we, we hopen uh, 2018, uh, maar we, ons doel is uh, 2022. Dus uh, we zijn druk ja. bezig. He, heb jij er zicht op? Ik bedoel, want jij werkt natuurlijk bij de bond. Hè? Heb jij er zicht op op een talentenpool? Zo van nou daar zitten een paar diamantjes bij. Die zouden we wel eens een keer heel verrassend... Uh, op internationaal niveau kunnen zien meedoen. Ja, we, heb we hebben wel wat uh, talent. Maar dat, uh, ja, dat, dat staat er, valt natuurlijk... met ook hoe ze, hoe ze de komende jaren door, uh, doorkomen. Uh, ja, je, je bent er nog zomaar niet. En we hebben op dit moment echt nog niet het niveau... wat hier rondrijdt. Uh, dus ja, er zal nog heel hard gewerkt moeten worden... En we uh, hopen uh, dat dat gaat lukken. Hebben jullie zelf wel eens het gevoel, uh, als het bij het turnen kan... Ja, dan moet het bij het kunstrijden ook? Of is het echt een onzinnige vergelijking? Nee, dat is zeker geen onzinnige vergelijking. Het zijn sporten die heel goed uh, met elkaar vergelijkbaar zijn. Het zijn technisch moeilijke sporten. En sporten die je op, op jonge leeftijd al op hoog niveau moet beoefenen... wil je uh, ja, het ook op, op latere leeftijd nog kunnen. Ja, de finesses moeten er echt ingeslepen ja, worden. Ja, die moeten er ingeslepen worden op jonge leeftijd. Ja. Dus wat dat betreft is het een kwestie van geduld. En net als bij turnen... Wacht maar totdat dat ene grote talent er is. Nou, we wachten niet hoor. We, we werken heel hard achter de schermen. Nou, ik ga je eraan houden. We gaan het zien over vier jaar. Dit is Radio 1. Dan gaan we naar het Nationaal met Renaat Evers. De EU stelt sancties in tegen de politieke leiders in Oekraïne. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen betogers, mogen de EU niet in. En ook worden hun tegoeden bevroren. Vandaag zijn in Kiev tientallen doden gevallen bij gevechten tussen de oproerpolitie en betogers. De Tweede Kamer is akkoord met de Participatiewet. Daarmee moeten onder andere mensen met een arbeidshandicap... zoveel mogelijk aan een baan worden geholpen bij gewone bedrijven. Bij sociale werkplaatsen worden geen nieuwe medewerkers meer aangenomen. Bij de kerncentrale van Fukushima is opnieuw een lek geconstateerd. Zo'n 100.000 liter hoog radioactief water is het terrein opgestroomd. De Japanse centrale werd drie jaar geleden getroffen door een zware aardbeving. En dit lek is de grootste sinds afgelopen augustus. En in Rotterdam zijn vorig jaar 80 malafide uitzendbureaus aangepakt. Daarvan moesten er 28 hun deuren sluiten en anderen kregen boetes. Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken via deze uitzendbureaus. En sommige bureaus maken zich schuldig aan bijvoorbeeld onderbetaling. En tot zover het nieuws. Radio 1, NOS langs de lijn. Wij gaan weer verder met de Nemen afscheid van Karin Venhuizen. Die ons heeft bijgepraat over die prachtige finale. Die vrije kuur bij de vrouwen bij het kunstrijden. We gaan straks praten met Ron Berteling over het mannentoernooi in het ijshockey. En Andy, we gaan natuurlijk ook naar Tsjechië. Naar die wedstrijd waar het nog steeds 0-0 staat. Ja, ik heb af en toe moeite om een klein gaapje te onderdrukken. Terwijl ik toch goed uitgeslapen ben. Want het is... Niet best, niet leuk om naar te kijken. AZ heeft de boel redelijk goed onder controle. Eén kansje gezien van Berens. Maar uh, zijn schot uh, ging langs het doel van de keeper van de Tsjechen. Van Slovan Liberec. Nu weer balbezit voor AZ. Ik denk dat dat uh, zo'n beetje 65-35 is het balbezit voor AZ. Maar nu uh, is er overgenomen door de Tsjechen. En kan er geschoten worden van Ver. En helemaal niet eens zo slecht door een uh, Oekraïner. Boetnik. En daar moest Esteban even met de vingertoppen... De naast het doel tikken. Het levert voor Slovan Liberec de tweede hoekschop op in deze wedstrijd. En dat gaat gebeuren vanaf de rechterkant. Aardig schot van die Boetnik Oekraïner in dienst van Slovan Liberec. De hoekschop vanaf de rechterkant. En wordt genomen door Ribalka. Ribalka ook een Oekraïner. En hij doet dat met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Dus een bal die normaal gesproken van het doel afkomt. Daar komt die bal voor het doel. Wordt weggewerkt door Goudelje. En dan door Viergever verder getransporteerd naar voren. Waar Berens de bal weer naar Goudelje heeft gespeeld. Goudelje terug naar Berens. Nu aan de linkerkant uitgeweken. Langs één man, langs twee man. En krijgt dan een tikkie. Levert de vrije trap op. Een tikkie van de aanvoerder van Kovac. En dat is een vrije trap. Een meter of 10 over de middellijn in het voordeel van AZ. Vrije trap genomen, terug naar eigen helft naar Wuitens door Goudelje. van Wuitens naar viergever, viergever Goudelje. en dan aan de linkerkant probeert eh, Berends te starten, maar krijgt de bal niet aangespeeld en eh, wacht dus nog even. Als eh Wuitens zegt jongens, kom die bal eens halen, want die kan er maar niemand kwijt. Hij kan hem kwijt aan viergever aan de linkerkant. Viergever naar Johansson, nog weinig van gezien van Johansson. Raakt de bal ook nu weer kwijt aan Kovac en dan eh, is het zomaar weer een armoede over de de ...zijlijn getrapt door... Uh... Koufal en mag AZ gooien. Doet dat naar voren naar Berens. Berens met en Berens uh, lijkt een overtreding te maken. Maar Koufal glijdt weg. Dus wordt er niet voor gefloten. Weer tussen twee man uh, Berens. En dat is er één te veel. Want uh, de Tsjechen kunnen heel even uitverdedigen. Uh, maar niet voor lang. Want daar zat Goedelje tussen. Maar dan uh, raakt Viergever de bal kwijt. En dan weer helemaal verkeerd geraakt. Wat is dit een schille team zegt. Dat uh, team van uh, Sloban Liberec. Kunnen er echt helemaal weinig van. Friedek die de bal heeft. Helemaal verkeerd raakt. En ging de bal over de zijlijn. AZ moet profiteren. Doet dat met de voorzet van Berens. Maar dan is het de keeper Kovar die de bal kan pakken onderweg. Voordat, uh, wie was daarmee? Goedmoedson vanaf de rechterkant gevaarlijk kon worden. Oh, keeper die uh, verkijkt zich even op de bal. Want Johansson die komt snel naar voren rennen. En dan heeft hij hem toch weggetrapt, de keeper. Maar is de bal opgevangen door Rijne. Rijne bal naar buiten naar Goedmoedson, Speelt helemaal terug naar Gouweleeuw. Gouwenleeuw. Gouwenleeuw een wilde trap naar voren richting Johansson. Maar ik denk dat de bal over de zijlijn gaat. En dat gaat hij net niet. Maar uh, Johansson kon de bal niet onder controle krijgen. Het is een beetje heen en weer trappen van de bal. Uh, beter kan ik het uh, niet omschrijven. Als AZ nu wel probeert een uh, nette aanval neer te leggen. Via Elm. Die de bal naar buiten geeft naar Berend. Buitenom komt Viergever. Berend trekt naar binnen. Maar vergeet een belangrijk onderdeel van het spel. De bal. Maar heeft hem weer hervonden. Speelt hem op Goudelje. Goudelje balletje breed naar Ortiz. Ortiz. Kijk, wie loopt er vrij aan de linkerkant? Viergever, de aanvoerder van AZ. Levert snel in bij Berens, die vlakbij hem in de buurt staat. Berens, met die kleine, snelle, driftige bewegingjes Bal toch maar weer naar buiten. Het zeker voor het onzekere nemen. En dan gaat de bal via viergever en buitens naar Gouwenleeuw. Nu een omsingeling van de verdediging van uh, Liberec door AZ. Bal aan de rechterkant bij Goukmoetson. Goukmoetson trekt naar binnen, speelt de bal goed naar Gouwenleeuw. En wie komt daar buitenom? Ja, het was aardig bedoeld allemaal. De paas van Gouwenleeuw, omdat buitenom en Reine kwam. Maar de paas is dan niet goed en die rolt tergend langzaam over de achterlijn... zonder dat Reine erbij kan. En dan uh, kan de keeper van Slovan Liberec in de uh, 78 ste minuut van deze wedstrijd bal weer een keer in het spel gaan brengen. Nog een minuutje of twaalf te gaan. Benieuwd of uh, Liebrecht er nog een uh, slotoffensief uit uh, weet te peuren. Maar ja, dan moet er toch wel een klein wonder gebeuren. Want men heeft alleen maar verdedigend gespeeld en gehoopt op een countertje. En op wat schoten van uh, ver af. Misschien dat AZ nog iets leuks kan doen als de bal naar voren gaat. Maar er is een overtreding geconstateerd van uh, Johansson. Overtreding op Jan Rijnog. En dus uh, een vrije trap voor de Tsjechen. Halverwege de eigen helft. Rijnog zelf gaat dat uh, doen? Met zijn rechter gaat hij de bal een uh, flinke pegel naar voren geven. Doet dat uh, in de blind richting Reine onder andere. Nou Reine kan de bal dan onderscheppen. Maar ook zijn bal is weer niet goed. Komt bij Fleischman terecht. Die kopt de bal naar voren op het hoofd van Reine En dan probeert Goodell je de bal onder controle te krijgen. En Goepunson. Maar geen van beiden lukt het in eerste instantie. En in tweede instantie wordt er dan een overtreding gemaakt. Door uh, een speler van uh, Slovan Liberec Nee, nogmaals gezegd. Het is niet goed. Het is eigenlijk niet om aan te zien. Maar het is zo belangrijk voor AZ om hier een goed resultaat te halen. Het lijkt erop dat dat gaat gebeuren. Want met toch een minuutje of elf te gaan in deze wedstrijd... tussen Slovan, Liberec en AZ is de stand nog altijd 0-0. En daar in Sochi, daar wordt het heel erg spannend. Want dan gaan we zo meteen de extra time in van de vrouwenfinale in het ijshockey. 2-2 na de reguliere speeltijd tussen Canada en de Verenigde Staten. Wim Bechteling, ik zag net dat stadion aan de buitenkant. Wat hebben ze dat mooi gedaan? Heel mooi gedaan. Een beetje de, de Ziggo Dome wat de heer... Als je lang... Langs De A2, langs de Zikkel, dan zie je het allemaal. Ze hebben de, de, de vlaggen van beide landen, landen op het dak van het stadion. De, de, de, ja, de tussenstand wordt. Prachtig. Wordt, ja. Laten ze zien, ja, ontzettend mooi. Echt een mooi. Olympisch theater, echt. En ja. ze gaan nu beginnen aan die extra time. Nou, we volgen dat natuurlijk. Maar laten we eens even gaan praten ook over het mannen-toernooi. Want daar krijgen we natuurlijk de halve finales. Zweden-Finland en Verenigde Staten tegen Canada. Opnieuw dus de clash van de twee grootmachten. Ja. Um, het zijn eigenlijk vier grootmachten. Um, de vier landen uh, hebben nu de beschikking over hun topspelers. En al deze topspelers spelen of in de KHL, uh, maar de meeste spelen in de NHL. Dus zeg maar Canada, de Canadezen en, en, en, en de Amerikanen. Heel veel Zweden spelen in de NHL. Dus het zijn eigenlijk collega's van elkaar en in de NHL ook tegenstanders. Dus dat is het mooie van de Olympische Winterspelen, omdat de NHL wordt stilgelegd. Uh, Kosten eigenaren van de NHL miljoenen en miljoenen en Ze miljoenen. Ze wilden er helemaal niet. Hè? Nee, maar ik denk dat het ook wel goed is, want je promoot. Ja, we kijken ja, ondertussen. Ja, we kijken, ja, ja, ja, af en toe val ja, je ja, even stil, ja, ja, precies, maar dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. Ja, want er wordt bijna weer gescoord. Je promoot je, je, je sport wereldwijd. En dat, heeft, is dat dan komt ook wel weer te goed aan je merchandising natuurlijk. En um, de, de spelers hebben echt hun poot stijf gehouden. Hè? Is dat uh, een teken trouwens? Dat de spelers echt macht hebben tegenover de eigenaren? Ja, je hebt de NHLPA. De National, de National Hockey League Players Association. Ja, en, en Ovetskin zei ook al. Uh, de Russische ster, De Russische ster zei ook al van... Ja, uh, gaan we niet ik ga wel, dan verschrik ik eenzijdig mijn contract. Ik wil uitkomen van mijn land op de Lumi's Spelen in mijn land. En dat hebben al die spelers en waarschijnlijk. En al die spelers hebben dat. Uh, uh, de eigenaren gaan dan overstag. Ik weet niet of het over vier jaar weer zo is. Maar de, de beste spelers spelen hier. Dus ik, weet, ik kan niet zeggen van, er is een... Uh, hoe zeg je dat? Er is een... Uh, een, een, een land wat er echt bovenuit steekt. Nee, want als je gewoon eens even gaat kijken naar de... Ja, Finland natuurlijk, Rusland ja, verslagen. Ja. Uh, ja, toch ook een heroïsche duel. Uh, Zweden in die uh, halve finale staan er ook regelmatig op ja. dat niveau. Maar nogmaals, de beste spelers, als je gaat naar een WK, uh, de, dan... Uh, maar je bijvoorbeeld, normaal gesproken, doet toch ook mee op dat niveau? Rusland zou toch ook op dat niveau thuis Ja, maar bepaalde, nu is er een bepaalde nivellering heeft plaatsgevonden. Omdat al die spelers, uh, Canada heeft gewoon zijn topspelers. En dan denk je van, waarom is die speler niet uh, geselecteerd? Uh, die nu nog in Canada zit of in Amerika zit. Uh, ze mogen maar 22 spelers... Uh, op hun roster zetten en het zijn twee goalies en dan twintig spelers. Ja, ze kunnen putten uit. Wat is het? 60, 70, 80 spelers. Het is ook graag mee willen doen en de vol voor willen gaan. En anders dan hoor je gewoon niet zo ploeg thuis. Ze gaan, ze gaan de vol voor. Ik heb het van de week gezien. Uh, ze duiken voor schoten, hebben veel pijn, gaan het ijs af. Uh, even een ijs drop en, en komen weer terug, verbijten de pijn. Um, en dat zeg ik, dat hebben, al deze spelers hebben dat, willen graag voor hun land uitkomen. Is dat wat dat betreft toch een beetje weer te vergelijken? Gaan we heel even weer terug naar 1980, die Miracle on Ice. Uh, ik kan me de film nog herinneren. Ja. Ik bedoel, die spelers die ook scherp gezet worden door die coach... die echt ze benadrukt... nee, je bent niet van een ploeg ergens in Amerika. Nee, jij bent van de nationale ploeg. Eh, je, je ziet ook dat... dat heb ik ook al eerder gezegd... in de NHL wordt voor elke wedstrijd... wordt het volkslied gespeeld. Ja, en, en, dan, en dan, dan... dan wil je wel. En daar zijn ze mee... ...opgegroeid. En, en Dan dat... zullen die Tsjechen en Russen daar in die competitie blij mee zijn. Ja, maar goed, dat, dat weten ze dat, ja. dat, het zo, dat het zo is. Het hoort erbij. En uh, gevoel van trots... Um, en zij, Amerikanen en Canadezen, kunnen misschien op bepaalde momenten toch uh, pieken. Maar nogmaals, de Finnen vinden het leuk het een hard volk. Uh, We zijn ook trots om voor hun land te mogen... Klassieke ijshockeyers dus hier, toch? Ja, het, het, het, het, het, het, het, zijn, het, het zijn allemaal... Mooi woord, chique. Ja, het zijn allemaal chique ijs, allemaal atleten. En het, het zijn de beste atleten. Kun jij een voorspelling doen? Nee. Voor de finale? Durf nee. jij? Nee. nee ik, ik, ja goed, ik ben, uh, ik ben weg van Sidney Crosby. Omdat er is ook een discussie gaande... Uh, of Sidney Crosby uh, in de NHL. Wie is nou de beste? ijs? ja. ja I, I, Ovechkin of een is een, uh, een momentenspeler, laat ik het zo maar zeggen. Uh, grandioos, maakt de mooiste goals. Sidney Crosby. Uh, wat een hele mooie statistiek is in, in, in de NHL... is dat noemen wij de plus-minus. Plus Als je een goal scoort en je staat op het ijs... Dan krijg je een plusje. Eh, wordt er een goal tegen je gescoord. Dan krijg je een minnetje. Nou, als je gaat kijken. Uh, Ophetskind heeft de meeste goals gescoord. S uh, Sidney Crosby is de topscorer. Goals en assist. Uh, maar zijn plus minus, plus minus is, uh, is veel beter dan Ophetskind. Dus die hij van is Ovecchin. ontzettend belangrijk ja, voor zijn ploeg. Belangrijk. Is een allround ijshoekje. Wat wij noemen een two-way hockey player. Oké, okay, je gaat dus geen finale voorspellen. Dan gaan we er gewoon <laughs> van genieten morgen. Dus de mannen USA tegen Canada. En Zweden tegen Finland. En in die extra time bij de vrouwen staat het nog steeds 2-2. Maar iedere goal kan beslissend zijn. Want het is uh, sudden death daar bij die vrouwen. Daar gaan we weer even bij die kijken. Geen sudden death in uh, Liberic in Tsjechië. Nee, nog vijf minuten te gaan. En uh, ja, uh, het lijkt erop dat ze hier wel heel tevreden zijn. Dat ze hier nog uh, jaren kunnen spelen voordat er een doelpunt valt. En als er een doelpunt valt, dan is het voor AZ. AZ weer in de aanval. Hier hebben aan de... Rechterkant, probeert de voorzet te geven. Lukt niet in eerste instantie. En in dan kopt hij de bal naar voren. En die wordt met heel veel uh, paniek eigenlijk uh, uh, verwerkt. Nou nog niet eens verwerkt. Door die lange Ganees. Waar ik het al eerder over heb gehad. Die Sake. En dan uh, is het met heel veel moeite dat de bal uh, toch naar voren, nou ja, naar voren gaat. Een paar meter. Nu dan een hele wilde trap. Weer van Fleisman. De uh, linker verdediger van Slovan Liberec. 0-0 de stand. En met die 0-0 zal AZ zeer tevreden zijn. Hé, hey, we gaan een wissel krijgen. Dat is de eerste. In deze wedstrijd. En dat vier minuten voor tijd. Eruit gaat de nummer 26: en dat is uh, Boetnik bij de Tsjechen. En erin komt uh, de Pimpada. Pimpada voor Boetnik. Nou, dan weet je al genoeg, dan zal het wel uh, een slotoffensief worden voor, voor de Tsjechen, maar niet heus. Uh, Boetnik was een uh, redelijk aanvallende speler. En ook uh, Boetnik, dat is een echte aanvaller, die gaat nu uh, in de spits lopen. Wuitens heeft de bal voor AZ. Wuitens goed gespeeld samen met Gauw Leeuw Centraal achterin. Geen kans weggegeven. Maar ze hebben ook niet echt uh, uh, aangezet. De Tsjechen in de hele wedstrijd niet amper een kans gezien. Een, uh, twee keer een schot op doel. Dat is eigenlijk het enige wapenfeit van de Tsjechen uitgezien. Maar ook AZ heeft weinig laten zien in deze wedstrijd. Was ook niet echt nodig met nog de return volgende week voor de Boeg. Als Gouweleeuw de bal in de, de doelmond speelt. Wordt uh, half weggekopt. Helemaal weggekopt nu. Maar weer opgevangen door Goed. Naar Berens, puntstrafs op gebied. Hakje van Berens naar buiten, een viergever. Viergever, bal richting tweede paal. En daar kwam Goetmoensel ingevlogen. Maar de bal wordt weggekomen. En dan een mislukt schot van Leeuw. Die bal die hobbelt over de achterlijn, helemaal bij de cornervlag. En dus zal de keeper van Slovan Liberec de bal weer in het spel gaan brengen. Met nog een minuutje of drie plus extra tijd te gaan. Maar die extra tijd zal niet veel zijn, omdat er maar één keer gewisseld is tot nu toe. Opvallend, dat zie je toch eigenlijk zelden meer dat er zo weinig gewisseld wordt. AZ heeft helemaal nog niet gewisseld en één wissel aan de kant van Liberec. AZ heeft natuurlijk ook nog in het achterhoofd dat aanstaande zondag er een zware uitwedstrijd te wachten staat in de Amsterdam Arena tegen Ajax. Ajax dat straks ook op deze zender en in de arena in actie komt tegen Salzburg. Maar eerst nog even kijken hoe AZ dit klusje verder weet te klaren. Als de bal weer naar voren wordt geramd en terecht komt bij Berens. Berens, bal binnendoor. Goed gedaan naar Goedelje. Goedelje wordt aangetikt en dat is een gele kaart voor de nummer 10 voor Ribalka, De andere Oekraïner, de topscorer in de Europa League voor het team van Librets. Een topscorer die nog aanwezig is bij Librets met drie doelpunten in totaal. Krijgt dus een geestemd hele kaart voor zijn overtreding op Goedelje. En dan mag AZ nog een vrije trap gaan nemen in die uh, slotfase. Het was geen zware overtreding, maar een uh, zogenaamde nuttige overtreding. Een uh, vrije trap waar je zelf achter gaat staan. En nu staat alles zo'n beetje in de buurt van de doelmond van, uh, voor AZ. Daar komt die bal richting uh, de tweede paal. Dan moet die binnengetikt worden, wel. Doelpunt voor AZ. Nick Viergever gaat naar de 500-begerijs. De toeschouwers die zijn toch niet voor niets gekomen. Want... Hij scoort Nick Viergever voor AZ in de slotfase. Die vrije trap werd slecht verwerkt door de keeper van Slovan Liberec En komt zomaar voor de voeten van Nick Viergever. En de aanvoerder tikt de bal met zijn linkerbeen achter de keeper. Die uh, ja, eigenlijk verslagen staat te kijken omdat hij weet dat hij in de fout ging. Hij kan de bal zomaar vangen, doet dat niet. En dan de afketsende bal komt voor de voeten van Nick Viergever. En Viergever scoort het doelpunt voor AZ. Ja, en nu moet er toch wel heel veel misgaan volgende week. Wil AZ niet naar of Anji of naar Genk gaan. Want dat zal het volgende tegenstander worden voor AZ. Daar ben ik van overtuigd. Want Slovan Liberec is te zwak om de nummer 7 van de Nederlandse competitie... het bij vlagen in de competitie goed spelende AZ het nog moeilijk te maken. Liberec gaat nog een keer in de aanval. Bal wordt naar voren geramd en wordt opgevangen door Berens... die uitstekend verdedigend werk doet... En dan uh, is het uh, Johansson die probeert te koppen. Maar kan de bal niet uh, uh, verder krijgen. En dan uh, gaat Liberec nu wel opeens aanvallen. Uh, met een mannetje of 4-5. En uh, dat hadden ze eerder moeten doen in deze wedstrijd. Want nu begint de tijd te dringen. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. 1-0 AZ. Nick Viergever, de maker van het doelpunt. Komt die bal weer voor het doel van uh, AZ? Nee, want er wordt al heel snel weggekopt. En dan uh, een missertje. En dat uh, zie je niet vaak van Ortiz. Uh, toch uh, geen gevolgen hebbend. Ondanks het feit dat het balbezit wel voor Slovan Liberec is. En is het Esteban die de bal kan pakken. En heeft hem nu even aan zijn voet. En voordat er iemand gevaarlijk kan worden. Pakt hij hem snel in zijn handen. Om hem nog een keer in het spel te gaan brengen. Over vijf seconden weten we hoe lang we erbij krijgen. Ik denk twee minuten. Inderdaad, twee minuten is de extra tijd in deze wedstrijd. AZ dus in de slotfase op voorsprong gekomen door Nick Viergever. Prettige voorsprong voor AZ en wordt het nog erger als Berends de bal heeft. Mooie beweging van Berends. Speelt de bal naar voren in Johansson. Johansson probeert zijn tegenstander uit te duwen eigenlijk. En dat lukt niet. En dan kan Sake de bal weer naar voren geven. Hup Sake zou ik bijna zeggen als hij naar Fleisman speelt. Fleisman met de bal voor het doel. En wordt nog geschoten. Aardig schot. En dat bal, die bal die zuist over het doel van de... Uh, aan de grond genageld de Esteban. En dat scheelt echt heel erg weinig. Of de gelijkmaker was daar. En waarom kunnen ze nu opeens wel aanvallen? De heren van Liberets. Het is, uh, ja als je thuis speelt zou je toch zeggen. Probeer dan wat uh, aanvallender te spelen. Maar nu uh, ging die bal over het doel. We zitten in de slotseconde van uh, deze wedstrijd. En uh, is uh, AZ nog even in balbezit. Als uh, aan de linkerkant. Ik weet niet of er gescoord is bij het... Uh, bij het ijshockey. Dat... Nee, dan gaan we gewoon hier nog even verder. Krijgen we nog een gele kaart. Voor wie is dat uh, voor Jan Buitens? Jawel, Jan Buitens krijgt de gele kaart in die uh, slotseconde. Nog één vrije trap voor Slovan Liberec. Hier in Liberec, waar AZ met 1-0 voor staat. Door doelpunt in de laatste minuten van de wedstrijd van uh, Nick Viergever, Jan Buitens, dus een gele kaart wordt nu uh, omgeroepen. Etienne Reijnen en Buitens, mannen met een gele kaart aan de kant van AZ, zonder gevolgen overigens. Fleisman. De linksback is helemaal overgekomen om halverwege de helft van AZ de vrije trap nog te gaan nemen. De laatste mogelijkheid voor Sloan Liberec om nog iets aan deze wedstrijd te doen. Wordt er gefloten door de scheidsrechter. Omdat een paar spelers het met elkaar aan de stok hebben. Elm onder andere. En de scheidsrechter zegt dat mogen jullie niet meer doen. Dat is heel stout als jullie aan elkaar zitten. En dat wil ik ook niet meer zien. Dus mag Fleisman de bal nog een keer gaan brengen. Ligt een bal voor hem en nu een bal achter hem. Die andere bal die duwt hij weg. Het publiek van AZ, zittend in een hoek van het veld, is aan het zingen. Als Fleisman voor de laatste keer de bal nog een keer gaat raken... richting het uh, strafschopgebied. Daar komt die bal hoog richting Esteban. Wordt uh, half gekopt door Goudelje en helemaal gekopt door Wuitens. En dan lijkt het mij afgelopen. Inderdaad, het is afgelopen. Een mooie overwinning voor AZ. Want AZ wint uit door een laat doelpunt van Nick Viergever. Met 1-0 van Slovan Liberec. Dan nou, gaan we weer meteen naar het ijshockey. Daar is het uh, extra time. Uh, er stonden al weinig vrouwen op het ijs rond Werteling. En het wordt er steeds minder, hè? Het wordt er steeds minder. Je ziet de coach, de Denien van. Canada nu net met zijn handen naar zijn hoofd. Er wordt een straf gegeven aan een Amerikaanse speelster... die aan het backchecken was. Uh, op een Canadese aanvalster die alleen op de keeper afreed. En die wordt onderuit gehaald. Was dat een ongelukje of niet? Ik, ik dacht dat het een ongelukje was. Maar ja, er wordt wel een straf gegeven. En op dat moment, en je ziet hem ook in slow motion zeggen van... Uh, it's a penalty shot. En uh, het, hij had een penalty shot kunnen... Of zij, de dus scheidsrechter had een penalty shot kunnen geven. Ja, en dan had je kans gehad natuurlijk dat de wedstrijd in één keer... Ja. Was, ja. Maar nu, um, want met hoeveel tegen hoeveel uh, spelen we nu? Wickenheiser staat er wel nog ja, steeds. Ja, er staat uh, 4 tegen 3. Het kan niet minder. Nee, dus, precies. Dus uh, 4 tegen 3. Dus uh, 4 tegen 3 betekent wel dat de ruimtes groter worden. Ja. Dus de kans om te scoren. Absoluut. En uh, net hadden we een 3 op 3 situatie. En dat is helemaal leuk. Want dan moet je zo goed de in de discipline weten te ijzoekje of blijven ijzoekje. Want één foutje en je hebt meteen een overtalssituatie, Dat betekent dan een 2 op 1 situatie. En dan komt een, uh, kan je een hele mooie kans uit creëren. Maakt het meteen wel een stuk spectaculairder. Dat is het ook. Nou, uh, we hebben het al gehad over de medailles bij het ijshockey. In ieder geval die bronzen medaille van uh, Zwitserland. En natuurlijk het kunstrijden. Maar er waren meer medailles. Vandaag op de ski, -ski -cross voor mannen werden de 1, 2, 3 voor La France. Voor Frankrijk. Dus jean frédéric Chapuis pakte het goud. Het zilver ging naar Arnaud Bovolenta. En Jonathan Midol eindigde op de derde plaats. Et bon, en dat is Puisque de Français gaan termineren, de 3 Français gaan in Simplement parce que Brady Lehmann vient de chuter le Canadien. Et les Français, voilà, un triplé historique pour la France. On n'a jamais vu ça avec le champion olympique Jean-Pierre Cherouy de Val Thomas. Le deuxième, c'est Arnaud Rovolenta d'Arèche Beaufort. Et le troisième, Jonathan Midol du Grand Bornand. 1, 2, 3. Uh, Trois en meteen de Marseillaise erachteraan. Dat doen de Fransen toch wel goed. Bij het curling was de ontknoping van het vrouwentoernooi. De finale tussen Canada en Zweden eindigde in een 6-3 overwinning voor Canada. Maar we gaan meteen naar het ijshockey. rond. want er is gescoord, dus beslissing. Beslissing. Uh, de 4-3 situatie. De powerplay goal. Mooi uitgespeeld. Heel voor snel Canada. voor Canada. Voor Canada, mijn excuses. Voor Canada. Dus, eh, eh, eh, je ziet hoe snel het kan gaan. Uh, Amerika staat in de reguliere speeltijd 2-0 voor. Met nog een paar minuten, een of vijf te spelen... scoort, uh, denk ik, was het ongeveer... Canada aansluitingstreffer. Binnen nog een minuut te spelen wordt 2-2. En ze winnen nu uh, met 3-2 in overtime. Door een powerplay goal. Uh, mooi uitgespeeld. Uh, ja, jammer voor uh, Amerika, maar dat is ijshoekie. En ze worden weer Olympisch kampioen. En ze worden Canada. weer Olympisch kampioen. En ik denk dat het een mooi afscheid is voor mevrouw Wickenheiser. Ron Berteling, dankjewel dat je hier wilde komen. Graag dat we samen de ontknoping hebben kunnen bekijken... van die hele spannende ijshockeyfinale. Canada wint dus van de Verenigde Staten in extra time met 3-2. ga gewoon lekker verder met die medailles, want we hadden het over curling. Uh, ik zeg het nog maar even, 6-3 overwinning ook alweer voor Canada. Die rukken dus aardig op in het medailleklassement. Uh, finale tussen Canada en Zweden, 6-3 dus voor Canada. Het brons ging naar Groot-Brittannië. De Britse vrouwen versloegen in de strijd om de derde plaats Zwitserland. En het goud op de Noordse combinatie ging naar Noorwegen. Na het eerste onderdeel het schansspringen ging Duitsland nog aan de leiding. Bij de 4x5 kilometer langlaufer haalde Jurgen Grabak in een spannend slot het goud voor de Nooren binnen. Riesle of Grabak. Grabak zegt alles bij. En Noorwegen pakt hier het goud. En Duitsland 2, Oostenrijk 3. Geweldig wat ze hier laten zien. Jurgen Grabak is de held van Noorwegen op de Noordse combinatie. Freestyleskiester Maddy Bauman pakte het goud bij de halfpipe. De Amerikaanse haalde in de finale een score van 89,0 dus 89 punten, en bleef daarmee de Française Marie Martineau ruim voor. Martineau had weliswaar een vlekkeloze run, maar Bauman had een hogere moeilijkheidsgraad. Dan gaan we naar die medaillespiegel. Nederland is gezakt. Dat is niet zo verwonderlijk, want er kwam geen Nederlander in actie vandaag, behalve Jelot-Anema. De oranje-equipe werd voorbijgestreefd door Canada, dat er vandaag twee gouden medailles bijpakte. Uh, dat worden er dus drie met de ijshockey medailles. Of uh, het zou even in de goudigheid erbij gezet moeten zijn. Maar ik denk dat die twee, uh, ja het zijn wel twee gouden medailles. Die staan nu zesde. Nog altijd met zes gouden medailles. Zeven zilveren en negen bronzen plakken. En Noren, die gaan aan de leiding. Want die hebben al tien keer goud daar. Zo so show Monday, I was You ate two better things. It's not about your makeup or how you try to shape her To these tiresome paper dreams, paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you tear me, you far out. Not about to lie down for your coat, but you don't pull my strings 'cause I'm a better man. Moving on to better.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 Tegen het einde van dit uur waren dat De Cooks met She Moves in Her Own Way. Nou, we weten het. AZ dus gewonnen bij Slovan Liberec 1-0 door Nick Viergever. En dan gaan we even sfeerproef in de Amsterdam Arena... waar Ajax zo meteen speelt tegen Red Bull Salzburg. Ja, AZ moest winnen, werd gezegd door de commentator daar ter plekke, Bas Tegeler. Uh, hoe is dat met Ajax? Ja, thuis zou je sowieso moeten winnen, denk ik. Nou is er bij Ajax een klein probleem ontstaan in de warming-up. Dat dat winnen misschien een tikkeltje moeilijker maakt. En dat probleem heet Lasse Schöne is geblesseerd geraakt Tijdens de warming-up door zijn enkel gegaan kregen we de indruk. En de kans is uh, zeer groot. Zo niet bijna zeker dat hij zal worden vervangen door Kolbijn Sikorsson. En zo zien wij Schöne dus niet in het elftal van Ajax. Waar al het een en ander gehusteld is. Omdat Boylensen en Serrero niet beschikbaar zijn. Dat probleem diende zich natuurlijk al wat langer aan zodat Duarte Aldo Frank de Boer linksbek was gezet. De Jong vanuit de spitspositie was teruggehaald naar het middenveld om daar de positie op te vangen. Die dus werd leeggelaten door Serrero. En dan zou Bojan in de spits staan. En als Schöne dus nu wegvalt zou het maar zo kunnen zijn. Dat Bojan daar blijft staan en Siegterson vanaf de zijkant speelt. Maar het zou het ook maar zo kunnen dat Bojan naar de zijkant verhuist En Siegterson in de spits opduikt. Dat lijkt mij eerlijk gezegd logisch, Maar zo is het dus best wel het een en ander te puzzelen. Maar blijf ik toch bij hetzelfde zin. Ajax zal gewoon thuis moeten winnen van de Salzburg. Ja, want hoe schat jij die tegenstander in? Nou, onderschat ze niet. Kijk, het is, je kan zeggen ze komen uit Oostenrijk. Dus het zal allemaal wel. Uh, maar ze staan daar bovenaan. En niet zo'n beetje ook. Een voorsprong op de nummer 2 van 17 punten. Ze hebben in 23 duels maar twee keer verloren. Ze hebben in 23 wedstrijden 78 goals gemaakt. Dat is een gemiddelde van 3,3 per wedstrijd. Ze hebben twee weken geleden uh, de confrontatie met de nummer 2 uh, gewonnen met 6-0. Ze hebben in de Europa League Pool alle zes wedstrijden gewonnen. Met andere woorden, het is wel een ploeg waar je niet zomaar langs loopt. Oostenrijkse collega's vertellen mij ook dat ze zeer afvallend, zeer effectief voetballen. Dus daar krijgt Ajax misschien de handen nog wel meer dan vol aan. Uh, maar toch, en dan zeg ik het nog een keer, Ajax zal thuis gewoon moeten winnen. Uh. Aftrap in de arena straks om 5 over 9. Bas Stigler dan samen met Ronald van der de Geren kunt die wedstrijd in zijn geheel bij ons volgen. Want we zijn er nog gewoon tot 11 uur. Dus na Nieuwsster en, nee, Ster, Nieuws en Ster komen we gewoon weer terug met uh, het derde uur alweer van langs de lijn op deze donderdagavond. Dan gaan we naar Ajax. Ajax tegen Red Bull Salzburg.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 Photoshop de gezichten, zangers die loopzuiver zingen met hulp van een computer... verknipt nieuws op radio en tv. Uit de naam van die authenticiteit zijn er natuurlijk ook veel rampen in de wereld geschiet. We weten vaak dat het nep is, maar wanneer voelen we ons belazerd? is Botte Jellema zoekt naar het antwoord in de documentaire Het Verraad van de Voorstelling. Zondagavond om 9 uur in Holland ook Radio. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. In Syrië worden de chemische wapens opgeruimd. Twintig jaar geleden gebeurde dat in Irak. Maar Saddam Hussein hield wapens en wapenprogramma's verborgen. Nederlandse wapeninspecteurs ontdekten lekkende vaten mosterdgas... en verborgen anthraxfabrieken. Andere tijden vanavond vijf voor half tien op twee. Natuur en milieu, Greenpeace, Wise Hevels presenteren... De Groene Stroomsterren.